Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Ho, ho. Maar niks zijn met het NOS Journaal. Gedetineerde de op Sint Maarten worden onder mensonterende omstandigheden gevangen gezet. Dat concludeert de Raad voor de Rechtshandhaving, die daar dit jaar onderzoek deed. Er zou sprake zijn van overbevolking, ongedierte en slechte hygiëne. Gevangenen zitten vaak 23 uur per dag in een te kleine cel... De raad noemt de gevangenis een tik in de tijdbom... en zegt dat sprake is van ernstige schendingen van internationale wetten en normen. Voor de overleden dichter en schrijver Jules Deelder is op oudjaarsdag... een publieke herdenking in het Rotterdamse Concertgebouw De Doelen... heeft de gemeente bekendgemaakt. Ook de familie van Deelder is bij de herdenking. Het eerbetoon is na de uitvaart, die wordt gehouden in besloten kring. Jules Deelder vierde vorige maand in De Doelen nog groot zijn 75e verjaardag. Hij overleed donderdag... In het stadhuis van Rotterdam ligt sinds vandaag een condoleansregister. In de gevangenis in Arnhem is een paar weken geleden een gevaarlijke druk gevonden. Dat bevestigt het ministerie van Justitie. Wat voor stof het precies is, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland bracht het nieuws na een tip van een gevangene. Die schreef dat het gaat om een narcosemiddel en dat de stof was bedoeld om iemand te doden. Er zou binnen de gevangenis een vete gaande zijn. Het ministerie zegt dat de gevangene bij wie de druk gevonden is, is gestraft. De laatste presentatieduo's van de nieuwe NPO1 talkshow Op 1 zijn bekend. Thijs van der Brink presenteert op dinsdag met Jovanka. En Welmoed Zeitsma vormt op donderdag een duo met Sander Schimmel-Penning. De andere tweetallen werden eerder al bekend. De talkshow Op 1 begint op 6 januari en komt in plaats van Pauw... dat afgelopen vrijdag voor het laatst te zien was. Het programma moet de concurrentie aangaan met onder meer Jinek op RTL 4. Het weer, vanavond en vannacht lokaal nog kans op een bui. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen bewolkt, een periode met regen. Het wordt 6 tot 10 graden. De eerste kerstdag nog wat regen, maar ook ruimte voor de zon. Dit was het Enroas Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. Dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel?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 Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Alternative FM. Ik ga erbij zeggen dat het dus geen herhaling is, maar gewoon live. MUZIEK Deze man, nou, deze man komt uit een aflevering van Miami Vice uit de jaren 80. Russ Ballard is zijn naam. En het is de aflevering waarin je kunt zien dat... Sonny Crockett, Eric Ricardo Tubbs, oftewel Don Johnson en Philip Michael Thomas... ...die gestalten gaven aan deze karakterrollen. Op de powerboot zaten en op een gegeven moment uh, ja, ergens uh, weer op zee uh, waren. En toen werd dit nummer ingezet. Ja, en toen was ik uh, verkocht. Zo werkt dat. Welkom bij deze live uitzending en geen herhaling van Alternative FM. Want alles staat in het teken van de eerste voorronde van de Rob Agda Award. Want belofte maakt schuld. We hebben nog een compilatie liggen van de eerste voorronde van 21 november. Die alweer een tijdje achter ons ligt. Maar goed, die live uitzending is een beetje half in het water gevallen. Dus moeten we het nog even rechtzetten door middel van een compilatie. Nou, dat gaan we dan ook maar bij deze even doen. En het woord is dus aan niemand minder dan PP Fisher die alles aan elkaar praat. Luister zelf maar! Kom allemaal wat dichterbij, welkom bij de eerste voorronde van de Rob Akte Awardsjaargang 19, 2020. We staan te popelen om te beginnen. En voor de trouwe bezoekers, ja inderdaad, het is donderdagavond. En voor het eerst, sinds ik het weet, is het op een donderdagavond. En het doet me deugd om te zien dat u toch, nogthans met z'n allen... de weg hebt weten te vinden naar onze eerste voorronde... hier bij deze Rob Akna Awards. We krijgen vier voorrondes in totaal. We beginnen dus nu vandaag met de eerste. Na die vier voorrondes weten wij wie er uiteindelijk... in de finale terecht gaan komen... En die finale komt later. Ga ik je nog allemaal veel meer over vertellen later. Gaandeweg deze avond. De eerste band die staat te popelen. En de band die mag aftrappen hier vandaag. En dit jaar ook. Dit seizoen bij de Rob Acta Awards. Dat zijn de tweelingzussen Madelon en Danielle. Met hun gezamenlijke voorliefde voor donkere popmuziek. Al enkele jaren geleden speelden ze hier met hun band samen Delusionals en ze hebben en nog veel meer bands gespeelden. Maar tijdens een reis die de dames maakten langs de vulkanen en grijzers van IJsland was het een eye-opener. Een epiphany als het ware en een nieuwe naam en een nieuwe sound waren het gevolg. IJzige sintgeluiden stromen als een rode draad door de muziek aangevuld met wijtschalmende gitaren. Terug uit IJsland de vlucht de gezusters studio in. En in februari van dit jaar kwam hun eerste single Stars Align uit. In juni gevolgd door de tweede single Last in This Lie. En deze maand, twee weken geleden, kwam de nieuwe single I Never Wanna See You uit. En ik weet zeker dat die nummers voorbij komen in hun set. Geef een applaus voor Lena! van ons, want uh, ze hebben bij ons al eens een keer in de studio uh, gespeeld, uh, maar zij uh, doen nu gewoon mee, ja, bijna zou je zeggen voor het hier als het gaat om de Rob Ackta-woord. Madelon en Danielle van Leuna, ja. want uh, jullie hebben al uh, alle verleden, eh, want uh, dat was met Delusionals, maar nu uh, gewoon echt onder, uh, onder Leuna. Ja precies, want twee jaar geleden uh, deden we met Delusionals nog mee, toen uh, waren we nog met een drummer ook in de eerste instantie. Maar um, nu we zijn we nu, inmiddels zijn we verder ontwikkeld. Hebben de naam dus veranderd. En dachten van ja, gaan we alweer even meedoen met uh, Rob Acta Kijken wat eruit komt. Ja, is dat uh, gewoon uh, om te kijken waar jullie staan? Mm, nee, want het is altijd... Elke band die er staat is eigenlijk wel goed, want er komt een selectie. En als je al door de selectie bent, um, ja, betekent dat dat je niveau goed is. En of je nou doorgaat, natuurlijk ja, gaat het om kwaliteit, maar het is ook een beetje de subjectieve mening van de jury. Uh, dus ik, weet, ik vind het niet per se een, een maatstaf of uh, waar we nu staan. Ja, en er zijn zoveel verschillende genres ook. Ieder bandje is weer, heeft weer een andere genre, dus um, het is ook niet met elkaar te vergelijken eigenlijk. Ja, want uh, die van jullie, die is al, uh, al heel erg... Uh... Lastig te vatten, hè? Nederland, Hokjesland, uh, we ja. willen alles uh, ergens onderbrengen en rubriceren, maar uh, bij jullie heeft het uh, wel iets uh, met, met, uh, met IJsland, ha haast Björk. Ja, ja we, hoe we het nu een beetje omschrijven is uh, ja, Indie Electro Pop, ja. Ja. Ja, Dream Pop wordt het ook wel een beetje genoemd. Dus ja, dat is in Nederland niet per se heel bekend, volgens mij de Dream Pop meer, maar de Indie Electro is wel wat meer. Hè. Maar die kant gaan we steeds meer op ook. Ja, die fascinatie voor die muziek, waar komt die vandaan hè? Um, ja, we zijn millennials. Dus de internet doet hem veel. Hè? Ja. Dus hebben we hebben gewoon uh, ontdekt met de tijd. Ik weet niet. Ja. Niet per se dat we roots hebben in, uh, in IJsland of zo maar wel de ja, bands, daar hebben een bepaalde vibe met zich mee brengen. Dus dat vinden we van, mooi. Ja, we houden gewoon heel veel van, die, van die koude geluiden. Uh, dat heb je natuurlijk in IJsland wel snel. Uh, ja, en we zijn er ook een keertje heen geweest vorig jaar. En toen dachten we van ja, we willen echt meer dit soort muziek maken en ja, het is een mooi land ook. Uh, heeft het, want ik heb me laten vertellen, IJsland is ook het, uh, het uh, eiland en het land van de verhalen, van die, van die hele ja, typische verhalen. Heb je er uh, zelf ook iets mee dan? Uh, nou, met die verhalen, ik wist niet eens dat IJsland dat echt had eigenlijk. Maar ja, ze hebben ze wel. Ja, dat, dat, dat geloof ik, maar uh, even denken. Nou ja, het is meer echt de muziek die me meer inspireert. Mysterieus. Ja, gewoon dat, ja, dat, dat mysterieus. Dat is een ja. beetje ook uh, het IJslandse... Ja. Oh, dat uh, is het dan misschien weer, ja. ja. ja. Um, de songs. Moet ik dat even bij jou uh, uh, droppen? Uh, want ja, dat, dat, dat is ook iets... Uh, doet dat uh, iets wat jij zelf hebt meegemaakt? Of? Ja, ik schrijf altijd gewoon uh, uit eigen ervaring dingen. Um, nooit echt... Uh, dat ik een verhaaltje verzin of zo. Dus het is meestal wel gewoon echt op mijn eigen leven gebaseerd. Of dingen die ik tegenkom. Of iets van een mooi verschijnsel. Wat ik. Uh, zo, ja. Ja, dus eigenlijk wel altijd gewoon vanuit mezelf. Ja, want die, die laatste single, hè, want als we praten, wij draaien hem nog steeds bij Alternative FM. Is zo'n single en is zo'n bewijs uh, dat, uh, dat volgens mij uh, heb jij iets uh, meegemaakt en moet je het kwijt? Enzo. Ja, dat was inderdaad uh, niet zo'n hele leuke jongen waar ik ooit een tijdje was, dus uh, ja. daar gaat hij over. Daar gaat hij ook echt over. Ja, ja uh, Is de muziek dan een, goede, een goed middel om uh, therapeutisch dingen te verwerken? Ja, dat denk ik zeker. Maar Madelon is in dit geval wel, wel meer de, de songwriter ja. uh, qua tekst. Uh, en jij? Ja, ik doe hem instrumentaal iets meer. Ja. Uh, dus Madelon is echt de tekst en de, en de song uh, van zichzelf. Dus de maar, dan moet, maar dan moet jij toch op een gegeven moment iets bedenken van zij heeft iets meegemaakt en wat hoort daarbij? Ja, maar we zijn toch tweeling, dus ik snap wat zij voelt. <laughs> ja. En dat vertalen we samen in muziek dan. Maar ik, ik Iets meer instrumentaal, maar dat vertalen we samen naar muziek. En ja, Tweeling zijn maakt het wel makkelijker, denk ik, om die gevoelens van elkaar te snappen. Hoe is die single eigenlijk ontvangen? Uh, nou, ben... De laatste heb ik het over. Ja, uh, yeah, never want see you again. Yeah. Uh, ja, goede reacties, gehad wel. Ik denk wel dat je zelf ook een beetje in die angry uh, break-up uh, mode moet zitten voor, om hem echt te snappen. Oh, yeah. <laughs> dus als je net uh, hebt, uh, helemaal gelukkig verliefd bent, dan denk ik niet dat het nummer aanslaat bij je. Nee, je moet, uh, je moet er dus iets van een melancholisch gevoel uh, erbij hebben. Yeah, yeah. Ja, oké. Okay, uh, dan nog even als uh, laatste uh, de vraag. Jullie zijn natuurlijk net als elk ander op het wereldwijde web en op de sociale media te vinden. Waar precies? Ja, uh, gewoon we hebben Facebook en Instagram. We hebben een website, YouTube, Spotify. Eigenlijk zijn we echt overal te vinden. Leuna. Ja, en dan schrijven we dus L-O met een trauma erop en A. Helemaal goed. Dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel tonight Cause you told me, you told me, you told me, you told me, you told me Nog niet klaar. Deze heet dus Annabelle Wanna See You Again. Dank um, jullie wel dat jullie er waren. Drop-up Bedankt jullie wel dat jullie er mochten staan. vond het super vet dat het mocht openen. Yes, zet hem maar in. Wauw, en meer over deze trainingsus, kan je natuurlijk te weten komen op de sociale media. Maar er uh, is ook genoeg te beluisteren van hun hand op Spotify. Ze hebben ook mooie clips gemaakt. Ga het allemaal uitzoeken. Uh, je komt er vanzelf al achter, lijkt mij. Laat je nog één keer horen voor onze openers. Come aan! We gaan ombouwen zo snel we kunnen. We zijn zo dadelijk terug met de tweede band van vanavond. Tot zo!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 doet ook mee. Uh, een aantal hebben dus al uh, de nodige ervaring, maar dit is uh, compleet nieuw, uh, Rory. Dit is helemaal compleet nieuw, ja. ja. Uh, gewoon uh, opnieuw begonnen? Opnieuw begonnen, ja. En uh, de muzikanten bij, bij elkaar? De muzikanten ken ik al van uh, vroeger, jaren geleden. Ze zijn goede vrienden van me. En uh, We hebben besloten om een keer wat nieuws te doen en uh, om lekker het publiek te laten rocken. Uh, wat is er uh, anders aan? Wat er anders is, aan is dan voorheen? Ja. Nou, voorheen ja. ik denk dat je doelt op dat we vorige keer meededen. Ja, ah, tuurlijk, maar, we we maar goed uit, uh, uit dus. elke verleden uh, neem je wat mee denk ik? Ah zo bedoel je, nou meer richting genre gaat het toch wel net even iets anders. En we, gewoon de nummers zelf, die zijn nieuw in principe en daar zijn we gewoon heel veel mee bezig geweest. In de studio, met schrijven, hebben we ook opgenomen, een heel groot gedeelte staat ook allemaal op Spotify. Ja. En verder ja de performance zal misschien een klein beetje anders zijn dan voorheen. Niet heel veel, doe. Oké, okay, dus er uh, is wel, uh, wel het nodig uh, gewijzigd, uh, toch, uh, Flip of niet? Ja, nou absoluut. Kijk. Um... Deze twee jongens naast je, Jasper, Jeroen en Rory, die hebben eerst de Crying uh, Wills of nee, Lost Neptunes gehad. Lost, Lost Neptunes, ja inderdaad. gehad als band. Uh, nu staan we hier natuurlijk als No Leads. Uh, we hebben er ontzettend veel zin in. Dit is de eerste keer dat we meedoen met de ROPACDA Awards. Uh, we zijn allemaal geboren en getogen Haarlemmers. Dus dit is natuurlijk wel een, uh, een mogelijkheid en een, en, een, en een kans waar je wil staan als band uit Haarlem. Uh, en daar komen natuurlijk hele gave dingen uit, dus uh, we hebben 20 minuten om vanavond te laten zien uh, wat we waard zijn. En uh, ja, daarin gaan we gewoon uh, keihard rocken en hopen dat we het publiek aan onze kant kunnen krijgen. Doet het je ook wat als je als uh, Haarlem, uh, Haarlemse bent en dan gewoon in, het, uh, in de kleine zaal van de patronaat staat? Ja, het is nog ik heb hier natuurlijk, Het is niet meer eerste keer dat ik hier sta, ja, nee, dat is het maar het voelt een beetje als thuis thuiskomen ja? voor mij. Uh, het is gewoon, uh, ja, je bent één met het publiek, één met Haarlem en dat uh, ja, geeft heel veel energie waardoor wij ook heel veel energie teruggeven. Dat is wel een beetje een ding. Hoe zit het met jou Jasper? <laughs> Jeroen? Jeroen? Nee, Maakt helemaal niet uit. <laughs> ik snap de verwarring. Ik snap ja, het. Wat, wat het... Hoe zit het met jou? Nou, bij mij. Kijk, ik ben ook dus geboren en getogen in Haarlem. Ik ben hier heel vaak als gast geweest. En ik heb hier zelf ook al een aantal keer gespeeld. En voor mij, ik denk dat het wel wat raakvlakken heeft. Wat Roddy net heeft gezegd. Een uh, soort van thuiskomen inderdaad. Gewoon lekker spelen op een plek die je kent. Op wat, net, net even iets groter ponentje dan in een kroeg bijvoorbeeld uh, of iets dergelijks. En dat is echt helemaal top. En daar hebben we alleen maar veel zin in om inderdaad die energie te geven. En ook hopelijk de energie terug te krijgen vanuit het publiek. Dat is uh, waar je het eigenlijk uh, als No Leads, uh, voor, de, voor doet. Ja ik ga uh, verder uh, met Flip. Helemaal oké. Okay. Uh, ja, voor mij uh, eigenlijk een beetje hetzelfde, uh, met veel van de bandleden, met sommigen speel ik al 14 jaar samen. Dus uh, in Haarlem hebben we bijna alle kroegjes en dingen al meerdere keren, meerdere keren gezien en zo ook, ook heb ik hier in Patronaat al een aantal keer gestaan. Uh, we doen nu mee met de Haarlemse Popsinantour, daarin kofferen uh, we best wel veel bandjes in Haarlem, of uh, barretjes en cafés in Haarlem staan we. Uh, maar dat heeft toch een intiemer gevoel dan als je op een groot podium staat met goed geluid, met goed licht, waarin je echt kan shinen. En dat, uh, dat gaan we vanavond doen. Nou, nou ja, goed, nieuwsgierig uh, zullen we zeker zijn. En als dit interview uitgezonden wordt, heren, dan zitten jullie, uh, zitten jullie optreden erop. Dan zitten ze optreden erop, ja. ja. ja. Wat dan, denk je Nou ja, ik denk we gaan in ieder geval keihard rokken <laughs> en we ja. krijgen het publiek eigenlijk altijd wel mee. Ja. Dus we gaan gewoon, we gaan knallen, we gaan een groot feest van maken en uh, ja, daarna zien we wel wat de uitkomst is. Goed, dank jullie wel. Oh, nog één ding, ja want uh, zijn jullie nog uh, ergens op te vinden om het wereldwijde? Oh, absoluut. Uh, Ja, absoluut. Ja, zeker. Uh, wij zijn te vinden op uh, Instagram als NoLeads en we zijn te vinden op Facebook als NoLeads. En je kan ons bellen, mailen en je kan ons ook gewoon fysiek volgen. Want wij gaan naar allemaal leuke plekken en loop gewoon ons achter ons aan. Het wordt sowieso een leuke avond. Dus muzikaal stalken? Muzikaal stalken, absoluut. Je kan nooit genoeg groepjes hebben. Dank jullie wel.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 We beloven u weer vanavond een zeer gevarieerd aanbod. En we gaan ermee door. door, door, door. Het hele seizoen van de Rob Acta Awards. Zoals altijd. U bent natuurlijk niet anders gewend van ons. De derde band van vanavond deed mee aan de Haarlemse popscene. En dat smaakte zo lekker. Dat was zo'n lekkere ervaring. Dat ze dolgraag een vervolg willen geven aan hun muzikale ambities. De meeste bandleden zijn zo'n zes jaar geleden begonnen met het maken van muziek. En daarvoor hebben ze echt nog nooit een instrument in hun handen gehad. En uh, ik zweer u, uh, het is zo fijn voor ze dat deze, uh, deze passie niet meer weg te denken is uit hun dagelijkse routine. Jawel. En de lat gaat steeds hoger. En ze proberen zich elke keer te verbeteren. En de heren hebben enorm veel zin om hier vanavond voor jullie te laten zien. En horen waar ze toe in staat zijn. En wij zijn met z'n allen natuurlijk niet de lulligste. En we zeggen: voor de draad ermee. Geef een applaus. bent die meedoet uh, aan deze eerste voorronde van uh, de Rob wordt 2019-2020? Moet ik goed zeggen, Martijn en Marcel van Kendolf. En hey jongens, hebben jullie de zin in uh, enorm? We hebben uh, denk ik al de afgelopen twee weken zoveel voorpret gehad en uh, we hebben nog geen noot gespeeld. Voorpret dus, uh, uh, beschrijft het ja. Uh, er zit natuurlijk een, een stemming zit aan, van. Een poll is er op, op Facebook gemaakt. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment ga je wat mensen enthousiast maken van hé hey, stem op ons. Ja. Eh, want dat is voor de publieksprijs is dat bedoeld. En ja, voor Lieverlee uh, wordt het steeds erger. En bij onze uh, concollega uh, was dat hetzelfde. Ja. Dus we, zaten gewoon, uh, we hebben anderhalve week elkaar helemaal gek lopen maken elkaar beschuldigd van dood aan praktijken. Een ik... <laughs> trollenleven! <laughs> ja. Ik zal wel opeens uit Rusland <laughs> voorbij komen. Uh, ja, toch fantastisch. Ja, um, ja Marcel, ja. Uh, jullie, uh, aan jullie te zien, zijn jullie wel langer bezig met muziek? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, we zijn uh, misschien wat ouder als de andere deelnemers in de leeftijd. Ja. Maar als je puur kijkt uh, hoe lang wij uh, als band uh, met elkaar muziek maken, zijn we misschien uh, net zo jong als de andere deelnemers. Ja. Want wij zijn uh, een jaar of zes uh, begonnen met elkaar, ja. uh, als, als coverband. Ja. En daarvoor had, uh, hadden de meesten van ons meer een, een sportcarrière. Op, uh, weliswaar op amateurniveau, maar ook op hoog amateur niveau. En uh, ja, op een gegeven moment komen, de, komen ze op een leeftijd dat dat niet meer lukt. En tweede passie was toch uh, muziek. En uh, toen zijn een aantal ook begonnen met, uh, met een muziekinstrument bespelen. En toen zijn we eigenlijk bij elkaar gekomen. Hebben jullie dan muzikale helden? Ja, wij hebben zeker muzikaal ja, Wie dan? Ja, dat is een hele, hele ja, lange Noem, ja, is... Maar het, het is niet zo, als ik nu me, uh, helder ga noemen, dat wij ook die muziek maken. Nee, oké, okay, maar vormen. goed. Uh, je... Ja, uh, een basis uh, van ons gaat ook jaarlijks uh, naar Pinkpop. En uh, ja, noem eens wat. Dat, dat is van... Uh, uh, uh, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, Metallica. Uh, ook het zwaardere werk vinden we praal Bob Dylan. ja ja, dus dat gaat allemaal... Ja, Bonemassa, ja. uh, Bed Heart. Heart, Blues. Uh, ja. uh, waar zijn we vorige Blues. week geweest? Uh, Greta van Vliet. Greta van Vliet, in, uh, <laughs> uh, Weet je dat soort bands. Dus ja, we houden we hou het wel allemaal bij en we hebben een hele, hele brede smaak. Maar uh, nieuwe bands, oude bands, vinden, muziek vinden we gewoon prachtig. Wie is het creatieve uh, brein van jullie twee? Hoe? Of van ons tweeën. Ja. Uh, nou, Maak jij zo? Of, of nee, Marcel? Nou, Marcel? is onze gitarist En uh, doet ook het meeste huiswerk van ons allemaal. En uh, komt elke keer met een bepaald likje. Uh, of, uh, uh, en op, op een lik ontstaat weer een, uh, een drumpartij of een baspartij. Uh, op basis daarvan ontstaat weer een stuk tekst uh, wat we dan uh, uh, uit de lucht komt vallen. Ja. En dan is het of onze zanger. Uh, of onze toetsenist, uh, die is zeg maar, qua notenkennis en muziekkennis uh, het, ja, het meest ge, uh, gevorderd zeg maar, van ons. Ja. En ja, ik kan wel zeggen dat Marcel uh, een van onze leading uh, persoon is uh, daarin. Ja. Um, ja. Nou, ja, ja. Ja, wij, nou ja, dat is ook zo. Maar uh, hele, de, de ideeën komen uit meerdere hoeken. Maar vaak is het wel zo, dat het is, dat er ontstaat een klein ideetje, dat ontstaat thuis en, en, dan, en, dan, en dan gaan we dat in de oefenruimte gaan we dat doen met elkaar en dan gebeurt er iets. En dan, en dan heeft iemand weer daar een aandeel in en dan, ja, dan kan het alle kanten op. En, en dat is juist leuk, dat er wat een soort chemie en dan ontstaat er wat. Ja, muziek, met, met elkaar zo. Ja precies, ik wou het net zeggen, muziek doe je, doe je ja, met, elkaar. met elkaar. De afsluitende vraag Marcel zijn jullie ergens op het wereldwijde web te vinden? Jazeker, www.kendolf.nl en kendolf is met dubbel F, uh, dat is onze website, uh, Toets op uh, Facebook, Instagram, ook kendolf in, het is niet een uh, veel naam, uh, dus dan kom je geheim, kom je bij ons terecht. K-E-N-D-O-L-F-F. -f. Dat is hem. Dat is hem, ja. -nl. ja. -nl. Dank jullie wel. Ja, ja graag. We zijn we klaar om te dansen? Wat zijn we klaar om te dansen? Woo! Zeggen ze willen meer en meer. En de lat gaat hoger en hoger. En dat lukt ze aardig, moet ik zeggen. Uh, Kendolf ook heeft opnames die op Spotify staan. En je kan natuurlijk veel meer te weten komen over deze band via uh, de sociale media, et cetera. Hebben jullie nog optredens binnenkort in de buurt? Of, uh... Volgende week in de Huifkar voor de Harlemse popzien. Ah, hoor je dat? Allemaal daar zijn. Volgende week in de Huifkar voor de Harlemse popzien. Nog een keer Kendolf. Kun je dat weer meezingen? Lekker toch? Hou vast, hou vast. Volgende week ook. Trouwens, even wat uh, huishoudelijke mededelingen. We zijn over de helft, er komen nog twee bands en dan gaan we weer uit een totaal ander vaatje tappen. Kan ik u verklappen? Oh maar god shit, sorry, dat zou ik niet doen vanavond. Um, er is een publieksprijs. En wie zijn het publiek? Jullie natuurlijk. Of wie is het publiek moet ik eigenlijk zeggen? Jullie, jullie mogen bepalen welke band er uiteindelijk met de publieksprijs vandoor gaat. Uh, er is een stembus boven ergens die ga je vanzelf vinden, als het goed is heb je bij binnenkomst een stembiljet gekregen. Uh, ongeveer vijf minuten na de laatste band, je hoeft niet meteen nu te gaan stemmen, na de laatste band, kan je je stem uit gaan brengen op je favoriete bandje. Doe dat vooral. We zijn erg blij ermee als jullie je stem uitbrengen, uiteraard. Uh, dat gezegd, er is een jury bezig, die zit heel druk te beoordelen, een zeer vakkundige jury, ik later. Nog iets meer over vertellen. De jury gaat bepalen wie de winnaar wordt vanavond. En die band die dus winnaar wordt volgens de jury gaat automatisch naar de finale toe. Jawel. We hebben ook nog een runner-up. En die runner-up die maakt kans om in de finale te komen. Maar uiteindelijk wordt na de laatste voorronde bepaald welke van de vier runners-up een plek in de finale krijgt. Dat tot zover over de organisatie. Even kijken. We zijn live op de radio. Laat jij even horen. Haarlem 105 cent jullie live uit. Kom op. Even vooral die mensen die met een griepje thuis bij de radio. Ook met een snik zitten te luisteren. He, voor jullie speciaal. En Hart onder de riem. Nog aan de radiostation is hier elke keer. Elke voorronde, elke finale zijn ze erbij. Al tien jaar lang. Voor het tiende seizoen doen ze mee. Laat je even horen voor Alter fm Alter fm die jongens. Kom, kom op. Laat je even horen. Hallo! Goed zo! Altafam is te beluisteren via 106.9. Zij zenden uit op donderdagavonden. Oh my god, zeg je dan. Jawel, maar niet vanavond. De voorronde die vanavond wordt gehouden, wordt de volgende voorronde uitgezonden. Met interviews erbij. Trouwens, heel leuk. Ja, dan ben je natuurlijk weer hier uiteraard. Maar je kan het later allemaal terugluisteren via Altafam.nl. Jazeker. Tot zover wat mededelingen van huishoudelijke aard. We gaan even ombouwen. Zijn we al lang druk mee bezig. We komen zo dadelijk terug met de voorlaatste band. Tot die tijd. Onze DJ van dienst. Tot zo. Ja. En dat was eventjes dus de eerste voorronde. Nou die eerste voorronde wordt dus vandaag uitgezonden op een maandag. En dat is de bedoeling dat dat uh, vaker gebeurt. Met uitzondering. Die tweede voorronde. Want die, uh, de compilatie volgt... ...in de eerste donderdag, op de eerste donderdag van januari. Dus dat verklap ik hier dan nu ook alvast. Deze meneer heeft ook ooit deel uitgemaakt van dat Rob Agda Award eh, voorronde cyclus. Hij is er geloof ik ook niet verder mee gekomen dan alleen maar de voorronde. Maar het gaat volgens mij wel heel erg goed. Kirijn Verhoog zit achter deze act, moet ik er eigenlijk bij zeggen. Precursor met Desire, Die ga je horen tot aan tien uur.